2 uur Jan van der Putten met het NOI zijn ingestort na een nieuwe aardbeving. Tot nu toe zijn er geen berichten over doden. De schok met een kracht van 6,5 was in het gebied rond Perugia. Dat ook woensdag werd getroffen. Een aantal gebouwen storten in, waaronder twee historische kerken in Norcia. Op de televisie waren beelden te zien van mensen die na de schok op straat zaten te bidden. Enkele mensen waren licht gewond. De burgemeester van het plaatsje Oussita zei tegen persbureau Anza... dat in zijn dorp alles is ingestort. Er was al veel schade van woensdag. De aardbeving werd vanochtend in grote delen van Italië gevoeld. In Rome werd het metroverkeer stilgelegd om te zien of er schade was aan de tunnels. In Brussel wordt vandaag het CETA-handelsverdrag getekend... dat zo moeizaam tot stand kwam. Wallonië lag lange tijd dwars... waardoor een blokkade werd opgeworpen voor de rest van de EU... en handelspartner Canada. Gisteravond vertrok de Canadese premier Trudeau dan toch naar Brussel... maar kort na vertrek moest hij terugkeren... wegens problemen met zijn vliegtuig. De ondertekeningsceremonie in Brussel begint daarom anderhalf uur later... zo rond de middag. Op IJsland lijkt de Piratenpartij niet de winnaar te worden van de parlementsverkiezingen, zoals opiniepeilers hadden voorspeld. De stemmen worden nog geteld, maar voorlopig staat de Piratenpartij derde, achter de Groenen en de Conservatieve Onafhankelijkheidspartij. De Piratenpartij pleit voor hervormingen in de politiek en meer zeggenschap voor burgers. De partij begon eerder dit jaar aan een opmars, na onthullingen uit de Panama Papers, die de IJslandse premier de kop kosten. De Nederlandse motorcoureur Bo Benschneider heeft in Maleisië voor de tweede keer in zijn carrière het podium gehaald in de Moto 3-klasse. De 17-jarige Nederlander werd derde. En dat lukte hem eerder dit jaar ook al in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het weer, geregeld zon, alleen in het noorden en oosten vaker bewolkt. En kans op wat regen. wordt 12 tot 16 graden. Dit is. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment.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 Mensen, kennen, mensen weten dat ik mijn voorliefde heb voor, voor Jazz de Klassiek. Daarop in het eerste uur een aantal uh, stukken die je uh, daaraan, uh, daaraan horen. En uh, een van mijn favoriete uh, pianisten van Jazz de Klassiek is Jacques Louchier. We gaan luisteren naar prelude nummer 1 Jacques Louchier plays Bach.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 Prelude nummer 12, uh, uitgevoerd door Jacques Louché-trio. Verdiërs de klassiek, verdiërs de Bach. We blijven even bij Bach, want uh, de oudere luisteraars onder u... Uh, uh, kunnen ze zich wellicht nog herinneren, de Swingle Singers. Dus, het is uit de oude doos, maar het blijft prachtige muziek. We gaan uh, ook uh, van hun een uitvoering uh, uh, beluisteren van uh, Johann Sebastian Bach. En wel even kijken, prelude nummer 9. A capela. Singers. Prelude nummer 9. Nou helemaal a cappella was het natuurlijk niet. Want er zat een combo achter. Maar uh, prachtige close harmony. Uh, een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Want uh, de Swingle Singers. Uh, in de latere tijden had je natuurlijk de Anita Keurz En uh, ook de Singers Unlimited. De Singers Unlimited uh, hebben uh, een uh, aantal nummers opgenomen. Met uh, Jazz virtuoos Oscar Peterson. gaan een mooi voorbeeld. The Shadow of your smile. too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 Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, ver seu corcovado. O redentor, que lindo! Quero a vida sempre assim.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 encontrar você, conheci que felicidade, meu amor. Corcovado, het quintet van onderleiding van Stan Getz en uh, Gets plays Joe Beam. We breiden het iets uit. Uh, stem krijgt hulp van... Uh, Giao Gilberto op gitaar. En uh, Anthony Carlos Jobim op piano. Tommy Williams, op Bas William Banana op drums. En natuurlijk de stem van Astrid Gilberto. In het oh zo mooie... Sodanzo samba. Eu danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Só danço samba, só danso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, samba. Samba, samba. samba, só danso samba. Vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso, ô oh, ta ta ta. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba. Vai. So Samba, Stengetz samen met Jau Gilberto.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 Más que nada. <quinismo> Samba está animado, é que eu quero é samba. Esse samba, que me estou de maracá, tum tum tum. Esse samba preto. Baby. Samba de preto, tum tum. Mas que nada. -ma um samba como esse, tão legal. Você não vai querer que eu chego no final.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 Een beetje het einde van het eerste uur van de CFM Jazz op deze zonnige, nou, uh, mistige zondagmorgen. Maar niet getreurd na het, uur, na het nieuws en de berichten. Wederom CFM Jazz deel 2.